10 uur jobboot met het NOS Journaal. In een laboratorium op de Technische Universiteit in Dresden in Duitsland is een chemisch ongeluk gebeurd. 100 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen zijn opgenomen met vergiftigingsverschijnselen. Het ongeluk op de scheikundefaculteit zou zijn gebeurd met arseenwaterstof. Dat is erg giftig en kan schade aan de lever en de nieren veroorzaken. Hoe het ongeluk in Dresden heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Staatssecretaris De Krom werkt aan een wetsvoorstel... waardoor het spreken van Nederlands een voorwaarde wordt... voor het krijgen van een bijstandsuitkering. Dat zei hij in reactie op een soort gelijkplan van VVD-Kamerlid van Nieuwenhuizen. De staatssecretaris noemt het beheersen van de Nederlandse taal... een cruciale factor om aan het werk te komen. Als slecht Nederlands daarvoor een belemmering vormt... en iemand neemt te weinig maatregelen om het te verbeteren... dan moet dat volgens De Krom gevolgen hebben voor de uitkering. Ambtenarenpensioenfonds ABP wil de premie dit voorjaar maar 2% verhogen. De maatregel kost 1,4 miljard euro. 30% van de stijging moet worden betaald door de werknemers. Dat is omgerekend zo'n 5 euro netto per maand. De overige 70% komt voor rekening van de werkgevers. De Rijksoverheid moet 300 miljoen bijdragen. Volgens het ministerie van Financiën is in de begroting geen rekening gehouden met een premiestijging... en moeten de ministeries de verhoging zelf opvangen... ABP zei vandaag dat de ambtenarenpensioenen mogelijk volgend jaar moeten worden verlaagd. Het fonds denkt aan een korting van een half procent. De Nederlandse mannen waterpoloers hebben op het EK ook hun derde groepswedstrijd verloren. In het pieten van een zwembad in Eindhoven was wereldkampioen Italië te sterk. Het werd 14-6 voor de Italianen. Nederland speelt nog twee groepswedstrijden, maar heeft geen kans meer om door te gaan naar de kwartfinale.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 Goedenavond, dit is langs de lijn van donderdag 19 januari. De dag waarop AZ in de arena met 3-2 won van Ajax. En in de kwartfinales van het bekertoernooi zit. Op de tribune 20.000 kinderen. En dat gaf het duel een speciaal tintje. Het is ook een weliswaar andere, maar toch hele vrolijke sfeer vind ik in de Amsterdam Arena. Ik heb wel besloten dat kinderen lijken me hartstikke leuk. Maar 20.000 neem ik er niet. <lacht> <lacht> ik denk dat dat wel de les van vanmiddag is. is. <lacht> Kunnen we het straks nog even met Bas over gaan hebben. Bij de Australian Open zijn de Nederlanders op. De laatste in Melbourne. Michaela Krajcek verloor afgelopen nacht van Anna Ivanovic. Straks bellen we haar. En dan gaat ze samen met ons, met Mark Brasser... onze tenniscommentator, het duel analyseren. De waterpolen is verloren vanavond in Eindhoven. Het EK-duel met Italië. 14-6 werd het, maar daar was een simpele verklaring voor. Ja, wij trainen daar iets te weinig voor met elkaar... Uh, om dat zo voor elkaar te krijgen. Wij doen het al zes uh, jaar of zo. Speler Tjerk Kramer, straks hoort u hem uitgebreid. En de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie... Jos Geukers gaat in op de misstanden in de turnwereld. Schelden, pesten en kleineren, daar draait het om... in de verhalen van topturnsters. Jos Geukers ging op onderzoek en geeft de klaagsters volmondig gelijk. Ja, we hebben op basis van die onderzoeken... Uh, met de aanbevelingen hebben we dingen gedaan. Maar met de wetenschap van nu gewoon volstrekt onvoldoende. Straks biedt Geukers zijn excuses aan. Dat allemaal in een uur langs de lijn. AZ bereikte vanmiddag de kwartfinales van het knvb -beker toernooi In de arena werd Ajax met 3-2 verslagen. En u weet het inmiddels, Bas Tiggeler was erbij vanmiddag en hij wil... Misschien een paar kinderen, maar niet 20.000 Dat uh, zijn we er sowieso wijzer van geworden. Bas, goedenavond. Dag, Tio. Goedenavond. <laughs> um, omschrijf die sfeer eens. Was, was het zo leuk als het klonk? Jawel, het is ook wel dodelijk vermoeiend. Na een minuut of zestig uh, komt dat wel echt binnen. Uh, het is totaal anders. Uh, wat opvalt bijvoorbeeld, kijk, het geluid is hoger. Ja. Dat is logisch, want het zijn kinderen. Uh, laat ik vooropstellen dat het echt gezellig was. hoor, en Dat het duizend keer beter is in alle gevallen dan een leeg stadion. Want dat is echt verschrikkelijk. Dus ik vond het eigenlijk hartstikke gezellig. Maar het geluid is hoger. Wat je merkt is dat kinderen veel minder reageren op fouten bijvoorbeeld van een scheidsrechter... Als we in een gewoon stadion met gewoon voetbalpubliek... een scheidsrechter, het kan me eigenlijk niet schelen, wat doet... dan zijn er altijd wel mensen die er tegen tekeer gaan. Dat was nu eigenlijk helemaal niet zo. En ze juichen gewoon vriendelijk en vrolijk. En er hing een spandoek, daar stond op, hup, Ajax en AZ. <laughs> Heerlijk. Ja, vooraf hoorde ik ook kinderen zeggen... ja, ik ben eigenlijk voor PSV, ja, ik ben eigenlijk voor Feyenoord... Maar... Ja, ik ben eigenlijk ook wel voor Ajax of AZ vandaag. Dat Weet je, kinderen, leuk, willen ja, daarom, maar kinderen willen gewoon een leuke middag. En die hebben ze denk ik wel gehad, omdat het sowieso ook heel bijzonder is... om in een mooi groot stadion een leuke voetbalwedstrijd te zien. En daar komt nog bij dat het een ongelooflijke leuke wedstrijd was. Ook zeker in de eerste helft. Ja, laten we gewoon even over die wedstrijd gaan hebben. begon een beetje als, uh, als die vorige wedstrijd, hè? op 21 december... Ja, Ajax wat sterker van start, op 1-0 voor. Uh, en Ajax speelde ook, vond ik, in de eerste 10, 15 minuten heel behoorlijk. Maar daarna kwam AZ wel opzetten. Alsof die, ja, in een uitwedstrijd tegen Ajax... en natuurlijk nog nooit in Amsterdam gewonnen, het gevoel hadden... laten we eerst even de kat een beetje uit de boom kijken. Maar toen kwamen ze, toen kwamen ze ook, vond ik, vol overgave. Dat leverde goed voetbal op, dat leverde veel kansen op. Dat leverde goals op. En eigenlijk toen AZ eenmaal op voorsprong gekomen was... was dat ook volkomen terecht... En Ajax is er eigenlijk nooit meer echt overheen gekomen. Die zijn niet meer echt aan het voetballen gekomen... toen AZ zijn draai eenmaal gevonden had. Ja, was de overwinning ook terecht, vond jij? Ja, zonder meer. Ik denk als je de, de verhouding bekijkt van doelpogingen... dat Ajax er, nou, 5, 6, 7... Ik hou dat altijd bij op een lijstje, maar ik heb dat nu hier niet voor me liggen. Maar ik denk 5, 6, 7 serieuze doelpogingen heeft gehad. En ik denk AZ minstens 12... Dus alleen op basis daarvan al vind ik dat AZ de verdiende winnaar is. Ja. En wat ik heel erg opvallend vond... is dat nadat AZ een voorsprong genomen had... de beslissende uiteindelijk, de 3-2... dat Ajax daarna, en toen was er echt nog een half uur te gaan... eigenlijk geen noemenswaardige kans meer heeft gehad. Um, even naar dat omstreden moment, want dat was het geloof ik wel. Hè? De hensbal van al de wereld. van Boekel vond het opzettelijk. Hens, dus een penalty. Wat vind jij? Ja, de belachelijke strafschop, die had hij nooit moeten geven. Omdat er... Uh, kijk, de regel is heel eenvoudig. Uh, laat ik het in gewone mensentaal uitleggen. Als jij uh, de scheidsrechter moet de indruk hebben... dat jij als speler je best doet om de bal niet met je hand te raken. Als je gaat zwammeren met je handen, dan kun je zeggen... ja, mijn hand hangt daar, maar als hij een halve meter naast je zij hangt... dan zal de scheidsrechter zeggen, ja, dan heb je dus kans. Dan loop je kans dat die bal daar tegen aankomt. Maar Alderwild heeft echt zijn hand letterlijk tegen zijn lichaam aan...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 Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. De ene wedstrijd, dat, daarom haalde ik ook dat voorbeeld van Twente aan vorig jaar. En ja. Verbeek zegt terecht: toen speelde eigenlijk die tweede wedstrijd thuis en ze ontstond er in die arena echt een ongelofelijke sfeer. Maar het is heel moeilijk te zeggen. Ik vind wel, als je heel objectief kijkt naar hoe de ploegen gevoetbald hebben vandaag. Dan moet je ook bij zeggen dat er bij Ajax echt een handvol spelers niet meedoet. Van de Wiel bijvoorbeeld gespaard, om als wat te zeggen. Boerrichter is er niet, Siktorson is er nog niet. Maar als je kijkt hoe Ajax voetbalt en je zet dat af tegen AZ... vind ik echt dat AZ veel meer indruk maakt. Dat ziet er echt op alle fronten ziet dat er veel beter uit. Dus als ik vandaag heb gezien, en ik weet dat AZ zondag ook nog thuis speelt... dan vul ik blind een eentje in. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd waar te zijn. En als je naar Ajax kijkt, kun je zeggen waar het mis ging voor Ajax vanmiddag? Nou, ik vind dat we geen grip op het middenveld hebben gehad. Dat is natuurlijk eigenlijk wat vaker uh, misgaat eigenlijk. Dat als je de grip op die linie niet hebt, dan uh, kom je niet echt lekker in je spel. Uh, en dat verbaast me eerlijk gezegd in die zin dat omdat Wernbloem natuurlijk weg is bij AZ, dat was een belangrijke pion die ook defensief zijn ding deed. Uh, maar ik denk dat AZ heeft laten zien dat ze met Maher Martens... want die stond er dus in plaats van Wermloom eigenlijk na zijn blessure... en Elm een middenveld hebben. Dat als het de bal heeft, dat het echt zo makkelijk voetbalt... dat ze een beetje overal omheen kunnen voetballen. Nou, dat vermogen had Ajax niet. Eno vind ik een balafpakker. Uh, Eriksen blijft een fantastische speler... maar die heeft zijn draai vanmiddag ook niet geweldig gevonden. En Jansen, maar dat begreep ik later, die was er ook niet helemaal fit. Die had wat last van zijn knie, daarom heeft hij ook niet de hele wedstrijd uitgespeeld. Ja, dan kom je ook niet goed in je doel. Dus daar is de ijs overvleugeld. Ja, en Siem de Jong, heel belangrijk dat dan weer wel. Ja, die was goed. En dat verbaast me ook wel. Want als je zo lang niet gespeeld hebt, los van twee goals hoor... maar ik vond hem erg aanwezig, sterk in duels. Heeft er ook nog wel een paar klaargelegd voor ploeggenoten. Um, als je zo lang niet gespeeld hebt, en dat vond ik ook bij Martens wel... dan vind ik het knap om te zien dat je toch je partijtje weer... nou ja, relatief makkelijk meeblaast. Dat, dat getuigt wel van echte klasse, dan kun je dus echt wel wat. Ja, Laten we eens even luisteren naar Siem de Jong. Maar nou ja, redelijk begin, uh, ook voor mezelf natuurlijk, uh, na een tijdje eruit zijn, scoren we goed 1-0. Maar ik denk dat we na die 1-0 uh, ja, een beetje vergeten te voetballen. En, uh, dat zij uh, ja, veel beter in de wedstrijd komen en uh, ook kansen creëren. En, en wij niet goed met die ruimte omgaan die zij ons geven. Ik denk dat zij uh, na die 1-0 nog, nog meer willen komen. En ik denk dat wij, als we dat iets beter uitspelen, dat we nog meer ruimte hadden gehad. Ja, dan kom je nog op 2-2. Misschien een beetje een gelukkig goal, maar voor rust en dan na rust... Ja, denk ik dat het weer iets meer gelijk opgaat dan, dan het uh, stukje voor rust. En dan ja, krijgen we een penalty tegen. Ik weet niet, ik heb het niet gezien, maar het is natuurlijk ook een beetje een lullig moment. Ik denk dat we anders uh, ja, toch iets beter in de wedstrijd komen. Ja, dan wordt er gezegd uh, door onder andere jouw trainer... voor ons is de competitie belangrijk. Maar hoe hard is de klap nu dat je uitgeschakeld bent in de beker? Nou ja, tuurlijk wil je meedoen tot het einde voor die prijs. En, ja... Het is, uh, het is jammer dat we eruit zijn. Het is ook gewoon, uh, ja, je wil ook sowieso een wedstrijd niet verliezen. Ook al is het uh, een bekerwedstrijd, uh, ja, die, die wil je ook gewoon winnen. En ik denk na zondag toe was het ook beter geweest om misschien te winnen. Maar hoewel we vorig jaar ook uh, laten zien uh, na de beker uh, tegen Twente, dat we wel uh, de laatste wedstrijd uh, daarna tegen Twente ook weer goed kunnen spelen. Dus uh, misschien uh, kunnen we hetzelfde weer doen. Het was natuurlijk op een ander gebied ook een hele bijzondere wedstrijd. Hoe heb jij de sfeer beleefd, vanmiddag?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 ja, Jeroen Elshoff was dat, met Siem de Jong. Nog heel even daarover, Bas um, Ik had het gevoel, wij vonden het allemaal hartstikke leuk... Hè, met die kinderen, met de spelers zelf. Uh, nou ja, ja, ik snap wel dat ze daar niet heel erg mee bezig waren. Maar ik zou toch denken, het is toch duizend keer leuker... dan, uh, nou ja, gewoon voor je eigen publiek, of niet? Ja... Snap je wat ik, ik bedoel? Het is... Ik snap er helemaal niks van, maar ik lees gewoon wel wat. <laughs> Je begrijpt het wel, hè? Weet je, als je uh, speler bent, ben je daar volgens mij veel minder mee bezig. Ik denk wel dat ze zich gaandeweg gerealiseerd hebben... dat dit ook een beetje de fans van de toekomst zijn. En dat ze daar wel uh, een mooie show voor hebben neergezet. Maar als ja. speler ben je gewoon bezig met een wedstrijd. En al zitten er uh, senioren op de tribune... of alleen maar vrouwen, of alleen maar mannen, of... Ja, snap je? Ja. Dat snap, ja, dat snap ik dan weer. We begrijpen elkaar toch goed. Um, dan nog even over die wedstrijd. Wat voor, wat voor conclusie kunnen we nu trekken uh, op, het, op basis van het spel van vanmiddag... als we kijken naar, laten we het dus heel breed trekken, de landstitel? Ja, nou ja wat ik net in feite al zei, heel weinig. Omdat je de ene wedstrijd is de andere niet. Ik heb, uh, vorig jaar nou gaan we weer naar die bekerfinale... waarin ik Twente echt veel beter vond dan Ajax. dacht ik, nou dat gaat Twente wel redden, een puntje in Amsterdam. Maar ze worden een aantal dagen later... echt helemaal van het kastje naar de muur gespeeld. Het zegt dus niet altijd wat. Ik vond vanmiddag AZ echt een stuk beter en veel meer indruk maken dan Ajax. Dus op basis daarvan uh, schat ik in dat AZ echt uh, makkelijk Ajax de baas blijft zondag. Maar goed, daarna volgen er ook nog 16 wedstrijden. En vergeet niet, in Enschede en in Eindhoven doen ze ook nog mee. Maar als het om zelfvertrouwen gaat, heeft AZ na vandaag heel veel. En Ajax denk ik niet meer zoveel. Dankjewel, Bas Stichler. Daniel Merriweather was dat met Change. De Nederlandse waterpolo mannenploeg... heeft ook de derde wedstrijd bij het EK in Eindhoven verloren. Ditmaal was Italië met 14-6 te sterk... voor de mannen van bondscoach Johan Aantjes. In de studio is aangeschoven verslaggever Erik van Dijk. Erik, goedenavond. Um, die uitslag, 14-6, doet vermoeden dat ook Italië weer echt een mate groot was hè, voor Nederland. Ja, regerend wereldkampioen, dat, ja. Is, dat is zeker een mate groot. En daar is ook eigenlijk niets aan te doen. Omdat uh, die Italianen, die spelen allemaal bij een, uh, bij een hele fatsoenlijke club. Daar wordt gewoon uh, in, in tonnen uitgekeerd aan euro's. Hè. Dat zijn voelprofs. Um, en uh, ja, in Nederland speel je nog in uh, zwembad de Tobbe... waar de, waar de ja. glijbaan nog net uh, voor de wedstrijd uit het water getild wordt. Daar zit gewoon zo'n enorm gat tussen. En dan, weet je, dan ben je dus top van Nederland. En, en dan speel je tegen deze Italianen... waarvan je weet dat ze er nog zo uh, zeven kunnen vinden... die net zo makkelijk mee kunnen op dit, uh, op dit niveau. Ja, En dan is het niet reëel om te verwachten dat je daarvan mee kan. Of daarmee mee kan, maar goed... Ja, je moet dit soort wedstrijden wel spelen op een EK. En uiteindelijk uh, ja, is dat wel het streven dat, je, dat, dat Nederland weer op dit niveau komt. Ja, precies. Maar hoe zijn ze die wedstrijd dan ingegaan? Want dan hebben ze zelf ook niet gedacht, we kunnen hier gaan winnen. Nee, dat is heel moeilijk. Dat heb je tegen Hongarije gezien, de eerste wedstrijd die ze speelden. Maar wat je wel ziet, is dat ze in ieder geval zich goed concentreren. Dat ze proberen een beter spel te spelen. Dat zag je bijvoorbeeld in de Manmeer-situaties. Nederland was bijna perfect als ze een man meer hadden. En um, ja dan zie je dat Nederland dus best gedisciplineerd kan spelen... en dat ze ook best mee kunnen komen in het begin. Maar ja, op een gegeven moment wint de klasse van Italië het altijd. Ja, maar ze kunnen daar dus wel punten uithalen waar ze mee verder kunnen. Ja, zeker. zeker. Ik denk dat deze wedstrijden, ondanks die grote uitslag... ze in ieder geval het gevoel zal moeten geven... dat ze straks tegen de uh, wat mindere uit de pool, net als Nederland... dat ze daar uh, een kans tegen maken. Ja. Um, kun jij zeggen... Wat, Nederland komt dus heel veel tekort eigenlijk. Het is misschien heel moeilijk om nu precies aan te geven... wat dat dan is, dat Nederland tekort komt. Ja, dat, dat, een voorbeeld was op een gegeven moment ook een, een penalty... Van de, van de Italianen, van Fioli. En dat is dan een, een man die, die is in Brazilië geboren in Australië opgegroeid en is in Italië gaan spelen. En in Italië werkt het zo dat als je er speelt... dan uh, neem je een paspoort en dan ben je binnen een jaar Italiaan... en mag je meedoen met deze settebello met het Italiaanse team. En hij is een van de beste schutters ter wereld. En dan zie je die penalty. En keeper stil ligt dan klaar. En die man schiet dan zo vreselijk hard gewoon dwars door het midden... en voor de keeper zijn hand omhoog heeft, ligt hij al achter hem. En dat is zo'n moment dat je ziet van... ja, dat is gewoon de wereldklasse van dit soort spelers... die dan voor Italië spelen... En daar kun je eigenlijk helemaal niks aan doen. Nee. Maar is het dan misschien wel zo dat deze uitslag nog wel meevalt? Nou ja, stil speelde een hele goede wedstrijd de keeper van Nederland. En, en hield de schade beperkt. Ja. En uh, het, het verschil is ook kleiner dan tegen Olympisch kampioen Hongarije uh, gebleven. Maar uiteindelijk um, hangt dat soort uh, verschillen dan ook af van hoeveel zin de Italianen nog hebben op het laatste. Uh, je, je kent dat uit het voetbal ook wel. Als je met 3-0 voor staat, ja, ga je dan nog voor de 6-0. Of of vind je het dan wel best omdat er nog andere wedstrijden komen natuurlijk in dit uh, toernooi. Ja, maar ze bleven redelijk bij. Ja, absoluut. En daarna ging het wel echt mis. Ja, en... vanaf einde tweede part zie je dat het, uh, ja, dan loopt het verschil toch langzaam, maar zeker uh, steeds verderop. En dat is dan ook vermoeidheid? Niet gewend zijn tegen zulke grote te spelen. Ja, dat, dat, is, dat is ook zo. Maar goed, dit soort wedstrijden moet je spelen. Daarom heeft Nederland uh, het team ook vorig jaar ingeschreven in de World League. Er is natuurlijk een heel programma opgezet ja. om het Nederlandse waterpolo weer terug te krijgen op een, op een hoog niveau. En daar, horen, uh, uh, daar hoort het spelen van dit soort wedstrijden bij. Dat hebben ze vorig jaar geprobeerd in de World League. Nou, daar zijn ze laatste uh, in geworden in hun pool. Speelden ze ook al tegen Italië, ook al kansloos verloren. Um, en ja, zover zijn ze nog lang niet. Maar. Ja, het is zaak om nu tegen de zwakkere broeders uit deze pool te laten zien... dat ze die stap wel hebben gemaakt in de afgelopen twee jaar. Ja, en dat wilden ze natuurlijk heel graag laten zien in eigen land. Ja, zeker, zeker. En, en 1200 mensen op de tribune. Uh, ja, ze werden hartstochtelijk toegejuicht. En ja, de, de kans krijgen om in zo'n atmosfeer in eigen land te spelen... dat zou iets extra moeten brengen. En vooral in die wedstrijden. Ja. Um, nou ja, er zat uh, wel wat stijgende lijn in, want we, we, we blijven heel positief. Uh, tegen Hongarije was het verschil nog 13 doelpunten. En nu uh, werd er met acht goals verloren. Uh, laten we even gaan luisteren naar de reactie van speler Terk Kamer. Nou ja, de wedstrijd van Hongarije was ook wel een andere wedstrijd. We hebben het in de laatste part echt af laten weten. En in deze wedstrijd hebben we toch wel redelijk constant gespeeld. En geprobeerd nog wel een vuist te maken gedurende de hele pot. En, uh, ja, ik denk dat dat het verschil is. Alleen in de derde periode ja, liep het wel heel moeilijk. Hè? Ja, Soms merk je gewoon dat die ervarenheid van hun... en uh, ja, ze zijn natuurlijk de wereldkampioen. Dus uh, daar hoef je ook niet voor te schamen dat het gewoon even niet lukt bij ons. En uh, dat we eventjes onze draai weer moeten vinden om te kijken hoe we weer tot een uh, ja, fatsoenlijke aanval komen. Waar merk je dat allemaal aan, dat zij absoluut top zijn? Nou ja, het zijn de kleine dingen. Ze spelen al heel erg lang bij elkaar. En dat merk je gewoon. Ze weten precies van elkaar wat ze doen. En uh, ja, wij trainen daar iets te weinig voor met elkaar uh, om, uh, ja, om dat zo voor elkaar te krijgen. Wij doen het al uh, ja, zes jaar of zo. Maar de laatste paar jaar hebben jullie juist toch ook heel veel samen getraind? Ja, maar dat is geen zes jaar en uh, dat zit er gewoon een groot verschil in. Ja, dat, is, dat verschil blijft op die manier. Ja, dat verschil dat blijft. En uh, ja, die finesse, die kleine dingen, daar win je wedstrijden op. En uh, ja, de basis was bij ons vandaag goed. Drie wedstrijden gehad, drie keer verloren, maar was misschien een beetje ingecalculeerd van tevoren. Ja, deze wedstrijden waren wel ingecalculeerd. Uh, zeker omdat je tegen Olympisch kampioen speelt en uh, wereldkampioen. Nou, die wedstrijden hadden we al van, van verwacht dat we die zouden verliezen. Tegen Griekenland hebben we wel een hele goede wedstrijd neergezet. Alleen uh, ja, helaas niet gewonnen. Ik denk dat we daar wel meer, uh, ja, meer uit hadden kunnen halen. Maar uh, we hebben in ieder geval wel een goede prestatie daar geleverd. En, uh, ja, dat geeft ons een, uh, ook goede moed voor de twee wedstrijden die we ja, moeten pakken. Ja, want nu moet het gaan gebeuren. 100%. Ja. We moeten tegen Macedonië winnen en Turkije. Dan kunnen we alsnog bij de eerste tien komen. en uh, ja, Ons plaatsen zeg maar, voor het uh, OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi. En uh, ja, dan vanuit daar kunnen we misschien weer verder bouwen. Zaterdag Turkije, maandag Macedonië. Hoe schat je dat in qua krachtsverhoudingen? Nou, ik denk dat Macedonië wel iets sterker is. Maar voor ons uh, zijn het allebei ploegen die we niet moeten onderschatten. We moeten er 100% tegenaan. En alleen dan zullen we winnen. Nou, het zou mooi zijn, hè? Zaterdag volle bak waarschijnlijk... Winnen van Turkije. Ja, dat sowieso. Uh, het publiek, uh, de ambiance is fantastisch hier nu. En zeker omdat het niet ja, in eigen land is. hoop aranje fans. Dus uh, ja, super. Wat zijn dat uh, Erik van Dijk voor tegenstanders? Macedonië en Turkije? Ja, Macedonië is een gevaarlijke tegenstander. Dat is een... Uh, ja, als je naar de, de spelerslijst uh, kijkt. Allemaal uh, achternamen die op iets... Each... Eindigen. en wij hebben een collega uh, uit Macedonië... en uh, die heeft mij verteld dat ze daar allemaal op ski eindigen. Dus dan zie je dat zijn allemaal uh, tot Macedonië genaturaliseerde Serviërs en Kroaten... die in Servië en Kroatië niet bij de top, uh, in ieder geval bij het nationale team kunnen... maar wel gewoon met die top meespelen, daar vlak onder zitten... En ja, daar en, hebben ze er heel veel. He. Daar <laughs> is het vrij breed. Ja, absoluut. Daar is het een van de topsporten in, in het land. Ja. Dus Macedonië wordt een hele uh, moeilijke kluif, begrijp ik? Ja, dat wordt de sleutelwedstrijd. De, de Turken, die, daar, daar heeft Nederland al vaker van gewonnen. En, en die zien er ook niet uh, behoorlijk afgetraind uit. Daar, uh, mm -hmm. ja, dat zou eigenlijk het probleem niet moeten zijn. Uh, de, ja, de wedstrijd tegen Macedonië, dat wordt, uh, ja, dat wordt de belangrijkste wedstrijd voor Nederland. Omdat ze naar die. Uh, naar de negende plaats willen... die, die recht geeft op een uh, plaats op het Olympisch kwalificatietoernooi. Dus ja, dat is het doel. Dat is uiteindelijk het hoofddoel. Dat is de hoofdprijs die voor Nederland hier te winnen is... al kun je van een hoofdprijs natuurlijk niet spreken Nee, ja, nou, dat is dan meteen de volgende vraag. En dan, want als je uh, zo speelt zoals zij nu spelen... Uh, dan moet je toch heel reëel zijn? Dan ja. haal je het Olympisch kwalificatietoernooi? Ja, dat is het. En want, dan? Ja, want dat, daar kun je niet van verwachten dat ze dan... Uh, een plek op de Spelen gaan bemachtigen. Dat zou, uh, ja, dat zou bijna een wonder zijn. Mm -hmm. Maar uh, als je kijkt naar de ontwikkeling die is ingezet, dus met vaker trainen, uh, uh, iets meer uit de competitie halen en uh, zo dichter bij de top komen, ja, dan. Dan heb je die ervaring van het spelen van dat soort uh, toernooien nodig om ook als speler te groeien. En Cher Kramer zegt: uh, Goed, zij uh, trainen al zes jaar samen en wij pas twee jaar. Maar 2,5 uh, jaar geleden, op het WK in Rome, in eigen land, waren deze Italiaanse wereldkampioenen gewoon nog maar elfde. Ja. Uh, natuurlijk is de kwaliteit van de spelers daar veel groter en is er een groter arsenaal om uit te kiezen. Maar je kunt dus wel degelijk grote stappen maken in het waterpolo. Ja, en heb jij het gevoel dat Nederland nu op dat punt aangekomen is dat ze die grote stappen kunnen gaan maken ook daadwerkelijk? Nou ja, dat, dat heb je dus nog. Je hebt kunnen zien in deze wedstrijden dat ze, dat ze niet totaal overklast worden. En dat ze lang mee kunnen en uiteindelijk moeten laten lopen. En tegen Griekenland bleven ze zelfs nog heel lang bij. Uh, maar goed, uh, die, nu, nu pas in deze wedstrijden ga je echt pas kunnen beoordelen hoe ver Nederland is gekomen. Je hebt het idee dat Nederland de afgelopen twee jaar... al enorme sprongen heeft gemaakt, ja. volwassenen is gaan spelen... en, uh, en hier geen uh, slecht figuur slaat op dit uh, Europees kampioenschap in eigen land. Want ze hebben zich hier niet voor hoeven kwalificeren, Omdat Nederland het organiseert, mogen ze meedoen. Ja. Maar uh, ja, nu tegen Macedonië straks en tegen Turkije... als ze die twee wedstrijden kunnen winnen... dan kun je echt zeggen dat Nederland een sprong vooruit is, heeft gemaakt. Zullen we even kijken naar de top? Want er was, was een kraker vandaag ja, ook, hè? Ja, een prachtige wedstrijd. Kroatië tegen Servië. Uh, een gevoelige uh, wedstrijd ook altijd uh, vanwege het uiteenvallen van Joegoslavië en de, en de oorlog. Uh, ja, het, het zijn ook keiharde wedstrijden. Vechtpartijen in het water. En ik heb soms het idee dat uh, als het bad wordt, uh, wordt leeggepompt na de wedstrijd... Uh, dat ze nog uh, twee waterpolers op de grond van het bad vinden. Want het is echt... Daar, daar wordt echt keihard geknokt en... Uh, en dat, ja, dat gaat op het scherp van de sneeuw. Ja, knokken in het water. Ja, absoluut, absoluut. Het zijn niet de, gemeen, de gemeene trucjes, maar het is gewoon keihard. Ja, echt keihard. En, en daar komt ook nog eens bij, dat hè, die spelers kennen elkaar door en door. Mm -hmm. Sommigen hebben vroeger nog samen gespeeld... of spelen nu nog bij elkaar in het team. En er is ook nog een Adriatische competitie... waar alle voormalige uh, Joegoslavische uh, landen hun... Uh, ja, zoals een soort kleine Europacup uh, hun teams inschrijven. En dus ze komen elkaar ook nog eens heel erg vaak tegen. En je ziet wel dat buiten het water die rivaliteit uh, ja, toch wel wat minder is. Het zijn toch wel een beetje vrienden van elkaar. Maar zodra dat fluitje gaat en, en, en die wedstrijd gespeeld wordt... onder druk van de fans, onder druk van het land dat erachter staat... Ja, dan willen ze, willen ze niet verliezen, echt kosten wat het kost. Hoe is, hoe is die wedstrijd eigenlijk afgelopen? Ja, Servië gewonnen. 15-12, drie doelpunten verschil. Dus uh, de Serven hebben de eerste te pakken, maar het is nog maar de pool. Dankjewel Erik van Dijk. just Land Concrete Sneaker met Good Old Days. Bij het eerste Grand Slam toernooi van het jaar doen geen Nederlanders meer mee. Vannacht is Michela Krajček uitgeschakeld in Melbourne. Ze verloor van de Servische Anna Ivanovic met 6-2 en 6-3. Aangeschoven is Mark Brasser, die voor ons de Australian Open volgt. Michela Krajček redde dus niet. Uh, Mark, is dat toch een teleurstelling? Het is een teleurstelling in, in als je alle Nederlandse tennissers... en de prestaties van de Nederlandse tennissers in Australië... op één hoop veegt, dan, dan is het teleurstellend... dat Nederland op donderdag klaar is. Mm -hmm. Zowel in de enkelspelen als in de ja. dubbelspelen. Ik denk dat het niet zozeer een, een teleurstelling is... dat Michele Krijtschek verliest van Anna Ivanovic. Dat is geen schande. Um, de manier waarop... Ik, ik, vond, ik vond dat ze vrij kansloos was, Krijtschek. Maar goed, aan de andere kant moet je gewoon constateren... Het, ze is op dit moment zoals ze is. Dit is haar niveau. En ik denk dat ze vandaag geleerd heeft dat er nog een hele lange weg te gaan is uh, richting haar oude niveau, als ze dat ooit nog gaat bereiken. Maar het verschil tussen een speelster uit de top 20, top 30 van de wereld, wat Anna Ivanovic is, en Michela Krijtschek, dat verschil was wel ontzettend groot vandaag. Ja, laten we er zelf eventjes uh, bij halen. Michela, goeiemorgen voor jou. Goedemorgen. Ja, sorry, we hebben je wakker gebeld, hè? Wat erg. <laughs> nou, we rekenen er wel een beetje op. Maar... Heb, je, heb je wel lekker geslapen? Jawel, jawel. Veel al mee. Speel je, je zo'n wedstrijd uh, met je ogen dicht dan nog eens over? Uh, ja, ik speel sowieso altijd een wedstrijd. Vooral de wedstrijd die ik verlies. Uh, de nacht daarna slaap ik niet helemaal perfect. En dat was vannacht eigenlijk ook zo. Ik was een uur nog wakker uh, s'nachts. Dus uh, ja, tuurlijk. En... Um... Ja, ik vond het zelf ook jammer dat het uh, niet helemaal ging hoe ik uh, hoe eigenlijk de eerste ronde ging. En uh, ja, mijn spel was wel redelijk wisselvallig. En uh, ik had zelf ook gezegd en ik ben er mee eens. Ik heb nog een lange weg te gaan en ik uh, geloof wel dat ik uh, het niveau nog van vroeger ga halen. Maar um, ik verander natuurlijk wel en ik, uh, ik ben op de goede weg, dus. Ja, jij, je gaf zelf ook aan dat het ook met, uh, met nervositeit te maken had, hè? Maar ik dacht... Um, weet je, je hebt al tegen enorme toppers gespeeld uh, in je carrière. Wen, wen je daar niet aan? Of is dat iets waar, waarmee je ook weer opnieuw moet beginnen? Nou, nee, ik denk toch omdat de afgelopen ja, drie jaar toch wat minder waren. En mm -hmm. um, ja, ik heb toch wel veel kleinere tunnel gespeeld. En ik ben gewoon het niveau van dit soort meisjes niet gewend. En nu omdat ik weer, uh, ja, de afgelopen vier, vijf maanden ben ik van 180 nu naar uh, ongeveer 80, 85 ga ik uh, zijn na de Oostrein open. Ja, het is toch weer een grote sprong en ik moet er weer aan wennen. En um, ja, ik denk dat het toch echt een combinatie is van dingen dus. Ja. Is, het, is het, Michaëlle, is het ook iets van, van angst? Angst om misschien, misschien af te gaan. Ik bedoel, vorig jaar stond je tweede ronde US Open. Uh, ging je er ja, keihard af tegen Serena Williams. S Speelt dat nog mee? Ben je, ben je bang om in zo'n groot stadion... voor veel publiek misschien afgeslacht te worden? Nee, dat is zeker niet, uh, dat is zeker niet het probleem. Ik denk dat het meer uh, is dat ik toch... Uh... Ja, wel van mezelf nog misschien meer verwacht dan dat ik uh, op dit moment heb, dat niveau. En, um, ja, maar daar werken we nu met mijn coach heel hard aan, weet je. Ik heb mijn service veranderd, die is gewoon nog niet constant genoeg. Dat was ook gisteren te zien in de wedstrijd en, uh, en voor de rest van mijn slag ook, weet je. In de tweede set uh, was ik wat losser en gelijk waren er betere rallies. Maar ja, die, ja gewoon, ik, ik heb dit soort wedstrijden gewoon no weer nodig het, het soort, tegen dit soort speels en op dit soort stadions. En uh, ik weet zeker dat het weer in de komende maanden veel beter zou zijn om te zeggen, als ik uh, tegen haar uh, of tegen een andere meisje tot 10 tot 20 speel op een groter stadion bijvoorbeeld Roland Gros of Wimbledon. Dus. Ja, je, hebt, je hebt sinds een half jaar een nieuwe coach, hè, Erik van Harpen. Kan, kan hij je daarbij ook helpen? Is dat, kan hij je op mentaal gebied ook helpen? Ja, ik bedoel, hij helpt me hoe hij <laughs> hoe uh, ja, het beste kan. Ik bedoel, hij, uh, ik was bij, bijvoorbeeld bij het inspelen. Ik was heel relaxed eigenlijk, ook toen ik de baan opging. Maar ja, bijvoorbeeld na een game of twee was het gewoon niet meer zo relaxed en ja, ik weet niet wat, wat er eigenlijk uh, aan de hand was precies op dat moment. Maar ja, toen ik de baan opging was ik wel gewoon oké okay. en ik had een spelplan en ik had hem niet helemaal goed kunnen uitvoeren. Vooral dat, omdat ik gewoon iets te nerveus was. Dus. Ja. Je zei net Michele dat je, dat je zelf het vertrouwen hebt dat je weer terugkomt op je, op je oude niveau. Uh, waar, waar, waar, is dat op waar baseer je dat op? Nou, ik denk toch uh, de afgelopen vier, vijf maanden is uh, denk, duidelijk te zien dat ik toch al veel verbeterd ben. En ja, de ranking spreekt voor zichzelf, wat ik net al zei. Ik ben, was 180 en uh, ja, voor natuurlijk, uh, zoals jullie zelf weten, voor drie, vier, ja, drie jaar eigenlijk uh, is mijn ranking niet uh, heel erg verbeterd. Het was altijd tussen de 120 en 180 ongeveer. En uh, ja, nu is het gewoon in vier maanden, vijf maanden verbeterd, naar, van 180 naar 80. Dus, ja. uh, en ik zal weer... Die de eerste Nederlandse zijn na dit uh, toernooi. Dus ik denk dat het zeker de goede weg op gaat. Ik bedoel, uh, dat is uh, duidelijk te zien. En ik baseer het natuurlijk ook op dat, uh, ja, dat de dingen waar we met Erik aan werken ja, zijn aan het verbeteren. Maar het zijn, dingen, het zijn echt grote gewoon veranderingen qua techniek en, uh, en al. Dus dat, uh, dat gebeurt gewoon niet van de ene dag naar de andere. Daar is gewoon even tijd voor nodig. Maar ik weet zeker dat het aan het eind van het jaar al veel beter uit gaat zien. Dus. Maar je bent inderdaad uh, enorm gestegen op de wereldranglijst. Nou is het ook zo dat als je een jaar wat minder hebt gespeeld en het, je wint het uh, jaar erop wat partijen in kleine toernooien wat jij gedaan hebt, dat je ook wel vrij snel ja, zeg maar kan stijgen. De wedstrijden die je natuurlijk gewonnen hebt uh, eind vorig jaar, dat waren allemaal wat kleinere toernooien tegen speelsters die allemaal hè, rond 150 en soms nog lager op de wereldranglijst uh, staan. Uh, sta je daar niet een beetje blind op, op die ranking en, en, en op die resultaten? Nee, maar om erg te zijn, er waren natuurlijk ook uh, resultaten. Ik bedoel, de grootste punten kwamen eigenlijk uit twee WTA-toernooien... waar ik van een meisje die 25 was gewonnen had... en van een meisje die 40 was gewonnen had... en daar was ik twee keer een half finale van een WTA-toernooi. En eigenlijk de allergrootste punten waren uiteindelijk nog op die US Open... waar ik me dus kwalificeerde en een ronde won van een meisje die 80 was. Dus ik denk toch... Ik weet zeker dat ik meisjes uit de top 100 aan kan, maar zoals ik zelf al zei en ik wist het ook voor dit toernooi, ik ben nog niet klaar nog om meisjes uit de top 20, top 25 te verslaan op een constant niveau. Ik bedoel, ik heb het dus het vorig jaar één keer gelukt om meisjes 22 die was uh, verslaan, maar ik ben er nog niet helemaal klaar voor, dus... Um... En dat is, dat is vooral denk ik het meeste te danken eigenlijk aan het feit dat we, dat we zoveel dingen veranderen en dat het gewoon nog niet op dit moment niet constant genoeg is. Dus. We hadden wel het gevoel, tenminste dat, dat kunnen we bijna zien, dat je, dat je beter in je vel zit de afgelopen tijd. Um, is dan in ieder geval zo'n eerste ronde overleven, is dat wel heel belangrijk? Neem, hoe belangrijk is dat in de rest van het jaar voor jou? Ja, ik bedoel, ik wil me niet focussen op het, euh, wat, wat, wat jullie net zeiden, op het punten. Maar uh, ja, kijk, het is toch 100 punten, weet je, zo'n eerste ronde bij een slam is, dat is, uh, dat is belangrijk. Maar aan ja. de andere kant, ja, zo, dat dus voor de ranking is het heel belangrijk. En uh, ik heb dat meisje waar ik in de eerste ronde van won, daar heb ik twee keer al van verloren en één keer maar van gewonnen. Dus het was zeker niet een makkelijke ronde eigenlijk voor mij. dan heb ik natuurlijk een betere... Um, ja, balans tegen andere speels. Dus Dit is wat zeker niet een makkelijke tegenstander. Maar ja, kijk, het is het begin van het jaar. Ik, uh, het, ik moet nog veel uh, verbeteren. Wil ik uh, natuurlijk mijn doel halen voor dit jaar. Het is een beetje een droomdoel om uh, de Olympische Spelen nog te halen in de top 50. Maar ja, ik, ik werk hard en ik uh, kijk heel erg naar uit. En ook als dat niet lukken, dan uh, is het top 50 het doel tot het eind van het jaar zeker. Je klinkt uh, zoals altijd enorm optimistisch. Ben je wel eens bang, zeg maar, dat je uh, door wat er allemaal in de afgelopen jaren is gebeurd, dat, dat ja, je hebt er natuurlijk ook veel van geleerd... maar ook dat je, dat je de boot misschien wel gemist hebt. Dat er jongere meiden je links en rechts zeg maar, inhalen... En, en dat je niet meer op dat niveau gaat komen. Spookt dat wel eens door je hoofd? <laughs> nou, ik ben toch nog een van de jongsten, denk ik... met mijn 23 jaar, dat ik net geworden ben. Maar kijk, dat, dat is logisch, dat is in alle sporten zo, weet je. Je krijgt altijd jongere, jongere mensen die erbij komen, jonge meiden. Dus, um, maar daar focus ik me gewoon niet op. Kijk, nu... ik, ik ik ben positief, want ik zie dat het de goede kant op gaat. En natuurlijk uh, ja, is uh, de afgelopen drie jaar niet gegaan qua tennis op het tennisgebied zoals ik zou willen. Dus ja, dat moet ik uh, nu gewoon verbeteren. En daar ben ik nu, ik heb een goed team om me heen. Natuurlijk met Erik, met Richard, Rowan en uh, ja, mijn familie weer om me heen en mijn vriend. Dus uh, ja, ik, uh, <laughs> ik zie het heel positief natuurlijk, maar um, ja... We zullen eens in. Ik bedoel, ik hoop gewoon dat het uh, tot het eind... Of ik hoop, ja, ik, ik werk er hard aan. En ik denk dat het gewoon tot het eind van het jaar heel goed gaat uh, komen met mijn ranking. En ja. Uh, yeah. Nou, daar zijn wij heel erg blij mee. <laughs> daar ja, zijn wij heel ook, blij Nee, mee. kijk, ik voel, ik, voel, ik voel het goed, weet je. Ik voel me goed in mijn vel. Net als je, zo, net als je al zei. Ik ja. ben, ik, bedoel, ik ben heel hard ook aan het werken aan mijn fysiek. En uh, dat is ook, denk ik, te zien. Ik ben al wat afgevallen. En ja, dat zijn gewoon dingen. En natuurlijk... Uh, ja, het gaat gewoon de goede kant op. Dus. Ja, en moet je, moet je dan toch voor, voor uh, de komende wedstrijden uh, het idee van jezelf een beetje bijstellen? Omdat je net zei dat je misschien net even iets te hoog had ingesteld... omdat je dacht dat je al iets verder was. Is dat moeilijk om dat weer bij te stellen dan? Ja, dat is zeker moeilijk inderdaad. Ja, ja want ik ben toch natuurlijk... Uh, ja, vier jaar geleden was ik meer gewend om... Uh, ja, om, om toch van dit soort meisjes, bijvoorbeeld van Ana, we hebben twee keer tegen haar gespeeld, één keer verloren en de laatste keer eigenlijk gewonnen. Dus dan uh, is dat zeker ja, pff, voor mezelf een beetje jammer. Maar ik weet dat ik uh, aan dingen aan het werken ben die in, ja, eigenlijk in de long run gewoon uh, beter zullen zijn. En dan, uh, dus ik zeg, ik hoop dat ik een revanche nog kan nemen aan het eind van het jaar of uh, begin volgend jaar weer dus. Ja, nou, we wensen je daar heel veel succes bij. En dank je wel. Nee, en sorry dankjewel. voor het uit je bed bellen. Nee, <laughs> geen probleem. <laughs> Dag Michela, dank je wel. Dag. Mark, uh, ja, alle Nederlanders liggen daaruit. Um, Moeten we ons daar een beetje zorgen om gaan maken? Ja, dat, dat, dat, dat denk ik wel. Ja. Dat vind ik wel. En wat, wat mij vooral zorgen baart, is dat ik. Uh, en, en Michele verwoorden net al een beetje. Maar ik, ik vind de Nederlands vooral mentaal uh, dat die redelijk door het ijs zijn gezakt. Mm -hmm. uh, Aranska Rus speelt tegen een meisje. Een partij uh, had ze gewoon uh, moeten winnen, kunnen winnen, uh, doet ze niet. Uh, Jesse Houta Galung, uh, wint de eerste set. Carlos Berlok uh, staat een breek voor in de tweede. moet die tweede set winnen. Kan 2-0 voorkomen, verliest Staat de derde set een break voor. Kan hij winnen. Hij kan twee en de sets voorkomen, doet het allemaal niet. En komt dan met teksten van ja, maar als dit en als dat en als mijn service beter had gelopen. Robin Haase gaat eraf tegen Andy Roddick vrij kansloos. Uh, geeft de eerste set weg door een paar stomme fouten. Op de momenten dat hij er moet staan, Robin Haase, staat hij er niet. En Andy Roddick staat er wel. Dat is het verschil. En dan zie je, en dat hebben we vaker gezien bij Robin Haase... dat als hij dan anderhalve set achterkomt, dat het gebeurd is dat de partij hem gewoon uit zijn vingers glipt. En dat hij er niet meer ja, helemaal voor gaat. Uh, tenminste, aan de setstanden en aan mm -hmm. de, de manier van spelen is dat zo te zien. Mischa Krajcik uh, net gehoord, uh, ja, mentaal in, in niet goed. De, daar is natuurlijk wel een verklaring voor. Ja. Maar uh, het, is, het is wel altijd achteraf, uh, zeker nu bij de Australian Open... met de Nederlanders, ze weten allemaal heel goed hoe het komt. En het is als en dan, en ik heb best wel goed gespeeld. Maar, ja en dat baart me toch wel een beetje zorgen. Want dat, uh, daar red je het niet mee. Maar we hebben er nog één, hè? We hebben er nog één, ja. ja. Die zouden we bijna vergeten en eentje dat is onterecht. De, eentje uit de overzeese gebiedsdelen, inderdaad. Van Curaçao, Jean-Julien Royer. Ja. Um, in de voorselectie opgenomen door Jan Siemering voor het Davis Cup duel met uh, Finland in februari. voorafgaand aan het ABN Amro toernooi. Ja, de, de Antillianen mogen uh, voor Nederland uh, uitkomen. Uh, daar heeft Siemering uh, goed gebruik van gemaakt. Uh, en, en al in een vroeg stadium Royer, uh, een dubbelspecialist, gepolst. En, en hij zit er inderdaad nog in het dubbelspel. Zit hij erin, stond vorig jaar in de halve finale is in dubbel. Is een goede jongen, top 20 spelen dubbel, kun je er best bij hebben. Is ook goed voor de concurrentie binnen het team, want als hij erbij komt mag er een ander speler niet meedoen. Nou ja, met Hueta Colung, met Timo de Bakker, met Robin Haase en met Thomas Gorel, die geblesseerd is en die langzaam op de weg terug is, is die concurrentie alleen maar goed voor die ene positie die Royer dan in gaat nemen. Ja. Ja, en je lost een probleem op, want Nederland had natuurlijk nooit een echt een goed dubbelspel. We uh, waren niet echt verwend. Nou, waren we waren natuurlijk vroeger heel erg verwend met Haarhuis en Elting. Ja. Uh, en daarna het uh, dubbelspel, uh, ja, Bossen, daar, daar zetten hadden, we eigenlijk ja. Ja, Rogier was ze inderdaad, maar die heeft het ook niet echt laten zien. Zeker niet in de Davis Cup. Dus daarom is het goed dat die Royer erbij is. En hij gaat, heb ik begrepen, in Zagreb gaat hij met Robin Hazen dubbelen. Uh, dus ja, dat zal het dubbel worden, neem ik aan tegen Finland. Dus Kijk. dat is een, een positief puntje als je het vanuit het oranje oogpunt bekijkt. Ja. Inderdaad. Maar verder, uh, nogmaals, uh, was het zeer teleurstellend. Laten we oranje even schieten en dan gaan we naar uh, de toppers. Uh, laten we even in het mannen toernooi beginnen... Uh, Djokovic, fantastisch in vorm. Probleemloos, ja, ja. Topfit. Uh, super, waar hij vorig jaar geëindigd is, gaat hij door. Uh, Andy Murray was, nou niet twijfel over, maar die speelde in de eerste ronde tegen Ryan Harrison, een, een zeer talentvolle Amerikaan, waar hij de eerste set verloor. Een beetje een nerveus begin. Speelde vandaag tegen Roger Fasselin, dat is een, een Fransman, en wint hem gewoon in drie setjes. Topfit Andy Murray, weer in december in Miami gezeten, waar hij altijd zit in aanloop naar de Australian open. in de hitte getraind. Hij zegt dat jij, ik ga niet in Schotland met de kerstdagen ja, zitten, te nat, te ja, koud. Gewoon, He, gewoon ja, je mag ook de warmte ja. opzoeken, wennen aan de omstandigheden, wennen aan de hitte van, uh, van uh, Melbourne, en dat doet hij dan in Miami, Daar die heel hard door. Ja en dat, dat gaat zich uitbetalen. Ik bedoel, hij stond de laatste twee jaar in de finale. Dus het, uh, dus het kan zomaar weer. Ja, dus Djokovic en Murray zijn zijn topfit. Uh, we hebben gezien um, helaas, Andy Roddick niet. Nee, uh, nee, doodzonde. Ja, de partij van de dag. Waar toch, waar toch een rijke hals in te. Ik ja. bedoel, als je de partij van Michaela uh, voor de Nederlanders. Uh, uh, even uitsluit, zeg maar. Maar ja, de, de, de partij, Leighton Hewitt tegen Andy Roddick, uh, 2001 stonden ze voor het eerst tegenover elkaar. Dit is, dit is old school tennis, was ja. dit. dit. Dit was in 2002, uh, t, tot en met 2011. Deze jongens hebben uh, 13 wedstrijden al tegen elkaar gespeeld. En toen ze allebei hoog stonden op de wereldranglijst, waren het ook kwartfinales, halve finales, Masters toernooien, Grand Slam toernooien. Die hebben een geschiedenis met elkaar. De een is bijna 31, Leighton Hewitt, met twee nieuwe heupen. Uh, uh, Andy Roddick, uh, hard getraind, ook weer in december, daar een blessure opgelopen. Ja, die blessure Jammer genoeg meegenomen naar Melbourne, hemstringblessure. En daar kreeg hij, eh, kreeg hij in de tweede set last van. En daarom moest hij eh, na drie sets, hij stond 2-1 in set, stond hij achter, moest hij opgeven. Doodzonde, geweldige wedstrijd. Ik ben persoonlijk een groot fan van Leighton Hewitt. Ik heb laatst een tweetje de wereld ingestuurd waarin ik zei van het verzameld werk van Leighton Hewitt, dat moet het standaardwerk zijn op alle tennisscholen. Van, van eh, ik bedoel, als je het nou over het mentale aspect hebt, ja, dan moeten we maar eens gaan kijken naar Leighton Hewitt. Ja, is dat, ik bedoel, het voorbeeld? Eh, dat vind ik wel het voorbeeld. Die gaat staan, dat is op zich, is dat, eh, die maakt heel veel goed met zijn mentaliteit. Heeft geen echte wapens. Heeft niet een keiharde service. Hè. Maakt een beetje gebruik van het tempo van zijn tegenstander. Een counterpuncher noemen we dat dan. Een schaker die veel moet werken. Ja, die moet er echt in een rolstoel af. Uh, wil je daarvan winnen? Hè. Wat ik zeg met, met, met twee nieuwe heupen. Twee keer eruit geweest. Uh, teruggekomen. Weer ook gewoon nog Toernoeroverwinningen na na die, die heupoperaties af en toe een tikje irritant met nee, dat, vind ik, ik, nee? Nee, ik vind dat ik, nee, ik vind dat dat mag. Dat vergeef ik hem. Dat vergeef ik hem. Hij maakt zoveel, zoveel goed. Ik bedoel, het is een, een, ik las vandaag ergens een bulldog, weet je, een straatvechter. Uh, het, het is het, ja, een echt een australische sporter zeg maar, die, die er volledig voor gaat. Ja, uh, ik zou zeggen Nederlandse tennissers zoeken de DVD'tjes, of gaan op YouTube kijken en, en leer van deze man. Leighton Hewitt. Ja, hij was er uh, niet rouwig omdat Rory moest opgeven. Hij is in ieder geval door, en hij was vooral blij dat zijn eigen lichaam hem niet in de steek liet. Physically, I was really happy with how my body pulled up today after um, you know playing four hours, a long four set a couple of nights ago. Um, you yeah, know, just because I haven't played a lot of tennis, you're never 100% sure how it's going to pull up, but I was pretty happy tonight. Pretty happy tonight, zei Leighton Hewitt. Uh, verder nog opmerkelijke uitslagen bij de mannen. Nee, nee, David Ferrer had het moeilijk tegen Ryan Sweeting. Uh, Ryan Sweeting, net als Ryan Harrison. Dat zijn jonge opkomende Amerikaanse tennis. Dus goed voor het Amerikaanse tennis dat er weer een nieuwe generatie uh, zit aan te komen. Heeft eventjes geduurd. Vijf sets had hij nodig, David Ferrer. Vorig jaar halve finale. Won hij nog in de kwart van, uh, van Rafael Nadal. Dus uh, een fantastisch seizoen gedraaid vorig jaar. Ferrer jong om zeker in de gaten te houden, ondanks deze, ondanks deze vijf sets. Uh, verder geen, uh, geen dingen. Het zong daar gewoon door en uh, nee, verder geen, geen grote dingen. Laten we dan ook nog even de toppers bij de vrouwen uh, erbij pakken. Kvitova? Dat was de enige Kvitova, die het ja, lastig, enige had, niet he? lastig had. Maar ja, goed, dat, is, dat, is, ja, dat is een beetje inherent aan het vrouwentennis ook. Ik bedoel, Er zijn weinig vrouwen die echt een toernooi heel constant spelen. Of een jaar heel constant spelen. Uh, Kvitova heeft dan een setje. Dat heeft ze uh, wel eens vaker. Dat ze het even helemaal kwijt is. Gelukkig was het de tweede set en had ze de eerste gewonnen. Dus kwam ze op 1-1 in sets. Ze speelde tegen Carla Suarez Navarro uit Spanje. Die kwam in de derde set zelfs nog op een 2-0 voorsprong. Maar ja, in tegenstelling tot uh, Sam Stozer, Die we van de week gezien hebben. De, de nummer 5 van de wereld. Die ook niet goed speelde. Die verloren partij in twee sets. En Kvitova wist het toch op tijd te draaien. En kunnen we uh, zeker opschrijven, denk ik, voor, voor, een, uh, voor een halve finale. Ik bedoel, het is voor mij buiten dat ik het een aantrekkelijke speelster vind. omdat ze iets uh, anders speelt dan alle andere vrouwen. Veel inkomt, veel het net opzoekt. En dat zien we eigenlijk niet zo heel veel meer in het vrouwentennis. Um, ja, kan dit een keer gebeuren, zo'n drie sets? En daar moeten we ons niet al te druk over maken. Serena Williams nog door tegen de Tsjechische Strigova en Sharapova. Ja, één game verloren. Sharapova. Uh, kan ook zo maar weer eens een dag, de dag niet hebben. En dat ze ook drie sets speelt. Of dat ze verliest. Is ook niet altijd heel uh, constant. Ook niet heel goed uit het vorige seizoen gekomen. Qua blessures en zo. Dus uh, we moeten het afwachten. Maar goed, vooralsnog zijn ze allemaal door. Dankjewel, Mark Brasser. Dan gaan we verder met turnen. Want de Nederlandse Turnbond schrok zich rot... toen de Gouden Generatie Turnsters in september... een boekje opendeed over de praktijken binnen de turnzaal. De verhalen van Verona van der Leur, Renske Endel... Susanne Harmes en Gabrielle Wammes logen er niet om. Trainers die schelden, treiteren en kleineren... met alle psychische gevolgen van dien. De bond zocht de dialoog met de vrouwen... en bood gisteravond excuses aan tijdens een besloten bijeenkomst. KNGU-voorzitter Jos Geukers... Gaat in op de misstanden en op de avond met de Turnsters... in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Gisteravond hebben we op Papendal een uh, uh, heel intens... Uh, en vaak ook heftig gesprek gehad met een aantal ex top uh, en hun ouders. Het was, uh, bij Vlagen was dat uh, zeer emotioneel, ja. Omdat alle verhalen u bovenkwamen? Omdat verhalen bovenkwamen, omdat dat er toch echt uh, een aantal voorbeelden gegeven werd... Uh, waaruit je maar één ding kunt concluderen. Dat uh, gedragingen uh, destijds uh, en uh, mogelijk ook nog tot op de dag van vandaag... en dat die absoluut niet zorgen voor een veilig trainingsklimaat. Aanleiding voor die bijeenkomst was een artikel in Helden en een optreden van twee turnsters uit de Gouden Generatie in Knevel en Van der Brink. Het gebeurde dat wij gewoon dagelijks in de zaal kwamen, dat ik gekleineerd werd, uitgescholden werd, dat ik, dat, dat ik het niet goed deed, dat het nooit goed genoeg was zeg maar. en We waren dikke koeien of uh, nou, het woord ketwijf ook wel eens naar voren gekomen. Dus u besloot gesprekken aan te gaan. Ja, ik ben al heel snel, uh, vanaf uh, 1 september, ben ik die gesprekken aangegaan. Allereerst natuurlijk contact gezocht met uh, de turnsters uh, die uh, in Helden uh, uh, zich presenteerden. Er zijn gesprekken gevoerd met, uh, met ook huidige turnsters, uh, met ouders, met trainers, met mensen van de medische staf, met de bondsbureauorganisatie, uh, ook met leden van het vorige bestuur. Uh, omdat ik gewoon wil, wilde weten van wat is er gebeurd. Uh, en welke aspecten zitten eraan. En dan, dan kom je al heel snel tot, tot de conclusie dat het uitermate weerbarstig is... Uh, dat het complex is, dat een medaille inderdaad ook verschillende kanten heeft. Het beeld dat blijft hangen is, uh, dit zijn valikant verkeerde uitingen. Uh, en uh, dat is dus onacceptabel. Het zijn verhalen die eigenlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen... 2008, Esther Heijnen werd ontslagen bij de Hazenkamp. Omdat zij ook verwijten kregen in de omgang met, uh, met turnsters. Uh, negeren, kleineren, uitschelden, achter je rug om dikke koe en alles noemen. 2009, Petra Witjes doet haar verhaal over de gang van zaken in de trainingshal in Oldenzaal. Vreselijke woorden worden geroepen en het slaat gewoon nergens op. Het is gewoon eigenlijk frustratie van de trainer. Dit waren toch zaken waarvan de bond uh, al lang geweten heeft. Er zijn... Inderdaad signalen geweest die ook geleid hebben tot, uh, tot, tot nadrukkelijke onderzoeken op de steunpunten uh, in Nederland uh, die we toen hadden. Alleen de intensiteit uh, van, uh, van, van de verhalen uh, nu uh, afgezet tegen de signalen van destijds. Uh, ja, daar, daar zit een aanzienlijk verschil tussen. En, uh, dus ja, we hebben op basis van die onderzoeken en uh, met de aanbevelingen hebben we dingen gedaan. Maar met de wetenschap van nu gewoon volstrekt onvoldoende. Uh, en daar heb ik ook gisteravond uh, onze excuses voor gemaakt. Uh, dat de KRGU dit niet heeft weten te voorkomen. Uh, en ook dat we in de, in de zorg, de aandacht en de persoonlijke begeleiding uh, van die inmiddels gestopte turnsters... Uh, dat we daar ernstig tekort in zijn geschoten. Maar hoe heeft dat dan kunnen gebeuren? Want die verhalen waren er wel degelijk. Dus de bond uh, kon toen ook wel weten hoe intens die verhalen waren. Nee, nee. Uh, nu wordt eigenlijk pas duidelijk uh, ja, wat de mechanismen, uh, hoe de mechanismen werken uh, die daarachter zitten. Om een voorbeeld te noemen, ouders uh, die het beste met hun kind voor hebben... Uh, die worden ook uh, meegezogen uh, in uh, het verleggen van grenzen. Die tunnels die verleggen voor zichzelf uh, grenzen. En de ouders die gaan daar sluipend in mee. Uh, en die zeggen nu ook van, hoe kan het zijn uh, dat ik dit ook heb laten gebeuren? Uh, en uh, ja, wat er gewoon aan de hand is, is uh, dat uh, zeg maar de harde trainingsmethodiek... Uh, dat die uh, te vaak uh, bij een aantal trainers uh, de overhand heeft... boven de wat gematigde trainingsmethodiek... waarin naast uh, negatieve kritiek ook voldoende ruimte is voor uh, positieve stimulansen. Dat moet met elkaar in balans zijn. Te en het ging gewoon steeds verder en er werd van één kant werd er allemaal ja, opdrachten gegeven en er was gewoon, er deelde gewoon geen tegenspraak. Ik wil uh, wel eigenlijk dat mensen weten wat er is gebeurd zodat er gewoon verandering kan komen. Kijken we naar de trainers, een aantal van die trainers die genoemd werden in die artikelen, zoals Frank Louter, nog altijd actief in het turnnen bij ProPatria in Zoetermeer, is het ook niet zaak voor u als Turmont om daar dan tegen op te treden? Ja, dat is ook een van de redenen. Uh, bij al die gesprekken die we zijn aangegaan... horen we ook gesprekken met uh, Frank Louten en met het uh, bestuur. Dat is op dit moment gaande. Uh, ik vind dat je daar zorgvuldig in moet zijn. Dat je uh, wel degelijk uh, hoor en wederhoor moet toepassen. Uh, dat doen we ook. Uh, daar is een beetje tijd voor nodig. Uh, maar uh, ja, als je dit op je laat inwerken... Uh, dan vind ik dat je iets moet als KU-bestuur. Uh, en dat kan in uiterste consequentie kan dat leiden tot, uh, uh, tot intrekken van de trainerslicentie. U heeft een, uh, een richtlijn hè, voor uh, trainers hoe om te gaan met, uh, met turnsters. Ja. Daarin staat heel nadrukkelijk de zaken die vooral niet moeten en die wel gebeurd zijn. Dus zou je zeggen, ja, klaar als een klontje? Ja, klaar als een klontje uh, als je het werkelijk uh, hard moet spelen... Uh, heb je te maken met tuchtregels. Uh, en ook daarvoor geldt uh, toch een uh, bepaalde mate van bewijsvoering. Wilt u het hard spelen? Uh, ik vind dit, ik vind dit uh, zo schadelijk uh, voor de personen in kwestie. Uh, en dan kijk ik eerst en vooral naar de turnsters en de ex-top en hun ouders, uh, dat me dat heel veel waard is uh, om in die nodige het hard te spelen. De andere kant van de medaille. Kijk, topsport is hard. Topsport stelt uh, bepaalde eisen... Trainers die zeggen, ja, dit zijn nou eenmaal de topsportwetten. Zo uh, kom je tot grootse prestaties. Hoe kijkt u daar tegenaan? Die coaching uh, die moet altijd in balans zijn. Uh, je mag best een aantal prikkelende opmerkingen maken. Maar je moet iemand niet tot op de grond toe uh, afbreken. Uh, waardoor uh, zijn of in dit geval vaak haar gevoel voor eigenwaarde en zelfvertrouwen... dat dat ernstig geschaad wordt. Met hele consequenties, ingrijpende consequenties voor de langere termijn. Dat moeten we met elkaar niet willen. En dan zeg ik eigenlijk eh, liever eh, topsportprestatief eh, wat minder hoog gegrepen... maar wel in een veilige eh, trainingsomgeving dan het omgekeerde. Dat is het mij niet waard. Dan zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Langs de lijn uitzending. Ik heb nog geen bericht voor u. Freestyles kieste Sarah Burke... die vorige week zwaar gebond aan haar hoofd raakte... is in Salt Lake City overleden. Ze werd slechts 29 jaar. Tot zover Langs de Lijn. Met het oog op morgen gaat verder... met Chris Keinen. Goedenavond. Dinsdagavond om 7 uur. Wat yep. zal ik beginnen? Het is een lang verhaal.